9 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Meer dan een miljoen mensen hebben zich ingeschreven voor een kaartje... voor de eerste Formule 1 race in Zandvoort volgend jaar. Voor het evenement is slechts plek voor 315.000 mensen. Dinsdag krijgen de aanvragers te horen wie de gelukkigen zijn. De kaartjes worden verdeeld via een loting. We wisten dat het redelijk populair was... maar dit overtreft onze verwachtingen ook, zegt sportief directeur Jan Lammers. Het duurste kaartje kost bijna 450 euro. De man die gisterochtend in Duitsland een vrouw voor een rijende de trein duwde... was geen bekende van het slachtoffer. Ook hadden de twee geen ruzie op het perron. De man van 38 handelde uit pure moordlust, zegt de officier van justitie. 34-jarige vrouw werd voor de trein geduwd bij Voerden, vlakbij de Nederlandse grens. Ze stierf ter plekke. De man werd door omstanders vastgehouden en door de politie gearresteerd. Hij is een bekende van de politie en heeft nog geen verklaring afgelegd. In Nijmegen is gisteren het lichaam van een man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens omroep Gelderland gaat het om de Albanese politicus Festim Lato. Hij was zelfverklaard president van Gameria... een niet erkende republiek op de grens van Albanië en Griekenland... die al jaren streeft naar onafhankelijkheid. De man zou miljoenen euro's schuld hebben bij bedrijven en particulieren. Of dat iets met zijn dood heeft te maken is onduidelijk. En een gearresteerde man die gisteravond in Heemstede met zijn boeien om was ontsnapt uit een politieauto is vanochtend alsnog in de kraag gevat. De man was opgepakt wegens mishandeling en in de politiewagen gezet, waarna agenten nog even weg moesten voor de afhandeling van opstootjes. Toen ze terugkwamen bleek de verdachte gevlogen, maar vanochtend werd de politie gealarmeerd over een automobilist die was doorgereden na een ongeluk... Toen agenten de wagen en de automobilist hadden gevonden... bleek ook de ontsnapte man in de auto te zitten... met nog altijd zijn handboeien om. De man kon meteen mee naar het politiebureau. En dan het weer. Vanavond blijft het droog. Bij minima rond 14 graden. Morgen flink veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 30 graden in Limburg. Vanaf dinsdag tropische temperaturen met heel veel zon. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. mond.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 terug bij Peaceful Radio Show 1342 hier op CVM Zandvoort. We gaan nog een uurtje luisteren naar Nieuwouds muziek. En wat dacht je van dit nieuwe werkje van Tom Moore en Sherry Finzer? Heart Dance Records. En even kijken. Ja, ik zit er alweer te denken. Ze hebben tegenwoordig iets nieuws. Maar goed, maakt niet uit. Um, natuurlijk een, een nieuwe album. Ze werken wel vaker samen. Ze zijn eigenlijk buitengewoon productief. A Journey for Mankind, zo heet dit album. Daarna komt Louis Anthony De Leeds met Natural Light. Uh, ik dacht uh, lekker op piano. Ja, ja dus, uh, gelijk ik weer na te denken, wat was het ook alweer? Wat was er? er komen zoveel uh, albums binnen. Uh, dus, maar we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Peacefulradio.info, daar kan je alle informatie krijgen die je nodig hebt. Ook voor dit programma. Veel luisterplezier.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 from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. William Ogmenson and you're listening to Peaceful Radio. De 14. Ebene. Mäßigkeit. Die kosmische Einheit. Der eine Geist, der sich in dir entfaltet. Deine Gedanken. Deine Gefühle, Deinen Körper bewegt. Der Geist, der auch die anderen durchwaltet, ist es, der die Materie formt, die Atome belebt. Zum Ziel dich durch die anderen. Auch wenn du es jetzt noch nicht kannst sehen, die Dinge, die geschehen, die passen zueinander. Im Nachhinein wirst du es dann verstehen. listening to This is Randy Kopas from 2002. You're listening to Peaceful Radio. Is dat je in mijn haak in in om hetamome ik in me nep weemie happy tamme kusiva en in me hetamome tot in me? ik aan mijn tot aan hetamome tot aan in me nep pison pantan de yoga they are all are is name